Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Egypte zijn bij rellen tijdens de herdenking van de opstand tegen ex-president Mubarak negen doden gevallen. De doden onder wie een politieagent vielen in Suez in Ismailia. In Suez, waar het leger is ingezet, bekogelden betogers de politie met stenen en brandbommen. In Ismailia werd het hoofdkwartier van de moslimbroederschap in brand gestoken. Veel Egyptenaren vinden dat de revolutie die in 2011 begon te weinig heeft opgeleverd en dat de moslimbroederschap te veel macht naar zich toetrekt. In het noordwesten van Engeland zijn automobilisten gestrand. In de buurt van Manchester is een deel van de snelweg afgesloten. Sommige mensen zitten al uren vast. De problemen begonnen gisteravond toen er steeds meer sneeuw viel. Vooral zwaar geladen vrachtwagens kwamen de heuvels niet meer op. Het kost de Britse politie grote moeite om de weg weer begaanbaar te maken. Omdat sommige bestuurders hun auto hebben achtergelaten. En op een aantal plekken geschaarde vrachtwagens de weg versperren. Bestuursvoorzitter Kingma van het medisch spectrum Twente is er razend dat er een tuchtklacht tegen hem is ingediend vanwege de kwestie Jansen Steur. De klacht is ingediend door vijf oudpatiënten van Jansen Steur die vinden dat Kingma te laat in actie is gekomen. De neuroloog werd in 2003 ontslagen. Kingma trad in 2006 aan als voorzitter van het ziekenhuis en zegt dat een onderzoek is begonnen zodra de verhalen over Jansen Stuur in 2008 naar buiten kwamen. De internationale wielerunie, UCI, wil dat wielrenners die bekennen dat ze doping hebben gebruikt, amnestie kunnen krijgen. De organisatie hoopt daarover dit weekend een akkoord te sluiten met het wereld-antidopingagentschap WADA. De UCI wil samen met de WADA een waarheids- en verzoeningscommissie oprichten... waar wielrenners hun dopinggebruik kunnen bekennen zonder een straf te riskeren. Het weer vanochtend in Zeeland al sneeuw en vanmiddag ook in het oosten. Ook is er kans op regen en ijssel. Maxima in het westen net boven nul. In het noordoosten iets onder het vriespunt. En morgen gaat het overal dooien. Dit was het NOS Journaal. Deze maand wordt koningin Beatrix 75 jaar. Daarom presenteert het AD de zesdelige boekenserie Ons Koningshuis.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 Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord, het allerlaatste uur, en daarin kunt u gaan luisteren naar een compilatie van radiomateriaal met Gerrit Komrij. Op 26 januari 2000 werd bekendgemaakt dat Gerrit Komrij... was gekozen tot dichter des Vaderlands. In die functie schreef hij onder andere gedichten... bij het 20-jarig jubileum van koningin Beatrix... bij de vuurwerkramp in Enschede... bij de verloving van prins Willem-Alexander en Maxima... en bij het overlijden van prins Klaus. In de vier jaar dat hij dichter des Vaderlands was... is de betrokkenheid van het publiek bij poëzie vergroot. Er is natuurlijk enorm veel te vinden in het Nederlands Archief voor beeld en geluid. Dus het is heel erg moeilijk kiezen. En we moeten helaas Gerrit Komrij sinds vorig jaar missen. We beginnen maar eens even een heleboel jaar geleden. Een interview uit 1975. Rogier Proper was in gesprek met Komrij vanuit een tent op het Museumplein in Amsterdam. In het kader van de schrijversmanifestatie Boek en Stad. Het applaus wat we nu horen is uh, niet voor mij, maar voor G Gerrit Komrij. En we zitten in Amsterdam op het Museumplein in een grote tent... met blauw zeildoek, met gouden sterretjes daarop, lampjes en spiegels rondom. Een grote Belgische tent die hier staat in het kader van de manifestatie Boek en Stad... bij een grote boekenmarkt. Het wezen.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 Zijn hele leven zal hij een wezen zijn, dat steeds begrijpt. Alleen diep in de nacht jankt hij soms even, daar een geheime pijn zijn strot toeknijpt. Dat was een gedicht uit de laatste bundel van Gerrit Komrij, die Fabeldieren heet en uitgegeven is bij de Arbeiderspers. Eigenlijk was dat applaus uh, zo even bestemd voor iemand die Juriaans heet. En... Uh, op de sofa geïnterviewd werd door Teun de Winter en Betty van Garrel. Iets wat hier iedere middag heeft Heb jij er iets van gehoord? Ik heb het hier vanuit die dus niet kunnen volgen... maar ik heb geloof ik ook in het geheel niets gemist. Als ik naar het wat beter publiek zat te kijken... dat of zich stom heeft moeten vervelen... of werkelijk adepten door dik en dun waren. De heer Jurjaans is mij trouwens vo volledig onbekend. Nou, maar ik geloof dat hij iets met psychologie van doen heeft. Jij bent uh, dichter, je bent criticus van uh, literatuur bij Vrij Nederland. Je bent vertaler en je bent redacteur van het literaire blad Maatstaf. Uh, welke van deze functies voel jij je het meest? Uh, dat is uh, een prachtige vraag. Uh, het zijn uh, geen van alle functies, maar... Uh, ...louter liefhebberijen... ...die ik in mijn vrije tijd en voor mijn vermaak beoefen... En ik doe alles uh, zonder enig onderscheid. Maar uiteraard uh, zal ik moeten antwoorden dat ik mij voor eerst en in de hoogste plaats origineel dichter voel. Uh, want uh, dat vergroot natuurlijk ook het gebied van de vertalingen en de stukken over het werk van andere mensen... omdat uh, dat uh, serieuzer genomen wordt... indien men denkt dat het door een echt waar kunstenaar geschreven is. Ja. Maar... Je weet de Nederlandse vertalers... die het stuk voor stuk veel te hoog op hebben met hun vak... terwijl het maar gewoon een hoerige bezigheid is... die voor centen zo snel mogelijk moet geschieden... En je kan het of je kan het niet en verder geen gezeur. Al die vertalers hebben één voor één de enorme moeilijkheid... dat ze hun totale scheppingsdrift in hun uh, vertalingen moeten weergeven... zodat je nauwelijks een buitenlandschrijver bij ze leest... maar hoogstens uh, een, een, een, een, een slap aftreksel van vermeende eigen creativiteit. En aangezien ik nu dichter ben, heb ik daar minder last van omdat jij je daarin kan uiten, zoals dat dan is? Zoals je zegt, ja. <laughs> ik heb het gevoel dat jij je in je kritieken ook nogal uit... doordat dat je je agressie daar behoorlijk in kwijt kan. Of lijkt dat maar zo? Of ligt dat nou, aan de onderwerpen heb... die je bespreekt? Uh, ik heb een aangeboren agressie. In die zin dat uh, ik overal tegen ben, dat is, ik weet niet... Dat is iets dat. komt misschien door het feit dat er ooit azijn in de moederborst heeft gezeten. Maar als je me vraagt. wat vind je van uh, negers? Tegen. Joden? Tegen. Homoseksuelen? <laughs> zwaar tegen. Ik bedoel. Uh, ik ben nu eenmaal zo aangelegd dat als de mensen me iets vragen... en ik doe mijn mond open, komt er als eerste woord uit tegen. En dan kunnen we altijd nog eens verder bekijken of er nog iets moois in zit... wat meestal erg tegenvalt. Ja. Je zei homoseksuele zwaar tegen. Op de achterkant van je laatste bundel, fabeldieren staat een prachtige foto van uh, jij met jouw vriend. En jullie uh, poseren daar als Oscar Wilde en uh, Bogie naar een zeer authentieke oude foto. Ja, maar eh, net zoals ik een hobbydichter ben. en een. hobby ben ik ook een hobby homoseksueel. Ik bedoel, het is nog mijn beroep, nog mijn roeping. En ik zie eh, beslist niet in waarom ik ook maar één greintje solidariteit zou moeten opbrengen. Met dat tuig dat zich doorgaans onder uh, die uh, afschuwelijke benaming aandient. Ik mag die mensen gewoon niet. Lesbische potjes heb ik ook een verschrikkelijke hekel aan. Je bedoelt dat het niets te maken heeft met jouw uh, eigen gevoel voor. Ja, ik weet niet wat die mensen denken en wat ze bezielt en hoe ze leven. Dat ze staat volkomen vreemd. Uh, uh, uh, uh, is volkomen vreemd voor mij. En uh, ik vind ook dat dat helemaal niet van belang is. Uh, uh, al die mensen die zogenaamd uh, schreeuwen om bevrijding... die moeten dan eerst zien dat ze zelf maar, maar vrij zijn... En dat lukt ze toch niet, want je hebt in het land... je hebt je katholieke homoseksuelen en je hebt christelijke homoseksuelen. maar zullen we het ergens anders over hebben. Ja, laten we het over uh, katholieken hebben. En over jouw... Uh, uh, functie mag ik niet zeggen, maar... jouw baan als criticus bij Vrij Nederland. Ik weet al waar je het over wilt hebben. Ik ja. geef het je als het ware in de mond. Maar die meneer uh, Huub Oosterhuis, dat is een dichter, evenals jij... Of hij ja, ja. noemt zich dichter. En, uh... Dat is een echt dichter. Je hebt daar uh, een zeer harde kritiek over zijn werk gegeven. onlangs in Vrij Nederland. Ja. Wat was precies jouw uh, bezwaar tegen zijn soort van poëzie? Uh, uh, nou, Mijn bezwaren zijn dat het zo rooms is. In de allereerste plaats. Al was het goed. Ik bedoel, het is, het, het is ook van een allerhorriebelste kwaliteit. Maar al was het goed. Dan nog eh, zou het met de katholiek zijn en de rooms. En eh, ik ben er heilig van overtuigd. zo men dus al ergens heilig van overtuigd kunnen wezen. dat die hele religieuze beweging in Nederland. Eens met uitgeroeid zou moeten worden en uitgemist. Wat ik in die reacties op dat stuk over Oosterhuis gehoord heb, was erg bedroevend... en in zekere zin ook zeer weerzinwekkend. Mensen die al jaren omgevallen waren als katholiek... tuimelden en net als tuimelaartjes onmiddellijk weer rechtop in de houding. Uh, Michel van der Plas hoor ik nog priessen op Elsevier... in Elsevier's magazine... <klaar> Dat was werkelijk een prachtige reactie die mijn hele dag heeft goed gemaakt. Uh, schreef nou, iedereen heeft praktisch gereageerd. Kees Fans wandelde het kantoor, kantoor van Querido binnen en zei daar tegen iemand: als dat kritiek moet heten, dan schei ik ermee uit. En ik zou hem graag vanaf deze plaats uh, willen wijzen op het uh, feit dat het, Goddank, een kritiek was en dat er nog enkele zullen volgen... zodat we hopen dat, dat, dat de heer Fens tot zwijgen gebracht zal worden. Maar daar niet over, ook al een Rooms criticus trouwens... Uh, die hele beweging... Uh, nou, neem bijvoorbeeld bij de Pinksterdagen. Je hoeft geen radio aan te zetten of er is een kerkdienst op. Ik heb er op die 227 geteld... In de gids. Uh, soms op beide zenders tegen elkaar zit. En niemand wordt daar ongelukkig van of protesteert daartegen. Uh, in de regering hebben mensen... Nou, vroeger dacht ik dat Andriessen Rooms was. He? Maar nou van achter is, daar is en een aardige jongen bij. He? Ik bedoel, dat soort mensen die echt Rooms regeren, Rooms reageren... Uh... Met die van achter, daar voel ik hem net als tegen Oosterhuis maar een veel sterkere, een haast lijfelijke weerzin tegen. Die man die stinkt als het ware als een ongestelde non... op een gloeiende kookplaat. En uh, ik vind dus dat die, die religieuze dingen... en de, de, die mensen die op dat gebied het hoogste woord voeren... Uh, tot zwijgen gebracht moeten worden en verboden moeten worden. Maar ja. ja, voor sommige mensen is het uh, misschien uh, een overbodige vraag. Maar zo, misschien zou je toch kunnen uitleggen wat precies jouw bezwaren tegen het Rooms zijn, zijn en de uitingen daarvan. Ja, het is niet die. Uh, nou ja, die religie is natuurlijk al sowieso onzin. Maar uh, het gaat om het hele. Ja, het Roomse, dat, Rooms, dat Brabantachtige, achtige hè? altijd dat maar uit het zuiden. Uh, Goddank heeft vorige week de redactie van Maasaf unaniem besloten om uh, alle bijdragen van beneden de Moerdijk uh, voorgoed te weigeren. En ook alle Brabantse Limburgse abonnees te schrappen. Want daar moet een einde aan komen. Dat is een levenswijze, een, een, een gedachtegang die je. Uh, uh, ja, je gaat er ook geen stieren meer offeren. Hè? Maar dat doen ze ook niet. Nee, maar ze zijn het wel in staat. Als je inderdaad die reacties op uh, dat uh, aardige artikeltje over Oosterhuis uh, volgde, uh, zag. Uh, uh, het blijkt toch nog heel sterk te leven. Ik ben ervan overtuigd dat als over tien jaar nog eens een keer tegen die kerk aangetrapt wordt. Dan piepen die mensen niet meer. Dan zijn al die piepertjes verdwenen. Maar nu schijnt dat hele mechanisme nog perfect te werken. Dat iedereen die zogenaamd... Uh, zich daarvan gedistanceerd heeft... die blijkt altijd voor eeuwig... bedorven te zijn en te stinken. Juist. Ben jij bedreigd? Zijn, hebben mensen jou getelefoneerd? Nadat je dat artikel... Uh, geschreven hebt? Oh nee, veel erger. Ik werd opgebeld door allerlei... dominees en... Uh, mediamieke wijfjes. Die me... Uitlegde hoe mooi het geloof allemaal in elkaar zat. Ben jij katholiek opgevoed geweest? Nee, ik kom uit een socialistisch gezin. Mijn grootvader stemde PvdA. Mijn vader deed dat en ik doe dat ook al mijn hele leven. Waarom? Hoe bedoel je? Waarom stem je op PvdA? Nee, het lijkt namelijk of je daarmee suggereert naar, nee, nee, kom ik uh, of er diepere, hogere achtergronden nee, nee, nee. zijn. Uh, omdat uh, dat men uh, de enige partij is waar ik op kan stemmen. Niet waar? Dat ja. lijkt me zeer eenvoudig. Goed, jij bent uh, criticus, krijgt veel uh, van de nieuwste verschenen literatuur onder ogen... En bespreekt je hey, ook voor jij, Mag ik nog even ja. daarop terugkeren? Zelfs jij uh, reageert zo uh, van. Uh, ben je zelf katholiek opgevoed? Het schijnt altijd uh, een uh, gedachtegang te moeten wezen dat als je ergens tegen bent. dan zou je in je jeugd zelf wel flink door de paters geknepen zijn. Nou, zoals zoals natuurlijk... de mensen die stukjes van mij in de courant ook veel beter zouden begrijpen... als ze wisten dat ik een horrelvoet had, een bochel en een waterknie. Maar niets van dat. Behalve het komrijwezen, zoals je dat net beschreven hebt. Met hele grote handen. Hoe oh, dat is. Maar van... het is natuurlijk wel een bekend verschijnsel wat jij zelf beschreef, dat die mensen dan uiteindelijk toch weer katholiek zijn. Dat mensen die streng katholiek opgevoed zijn... Uh, vaak in het tegendeel uh, verkeren. Ja. Hè? Maar al die mensen zijn inderdaad nu weer in de houding ge de ge gesprongen. Je mag alles zeggen in de literatuur. Je mag vloeken, tieren en razen. Maar die godsdienst in Nederland, daar moet je afblijven en... Uh, die terreur daarvan, daar, daar moet nodig is in een één aan komen. Ik vind ook dat politieke partijen en organisaties... op godsdienstige grondslag verboden moeten worden... louter ten bate van de volksgezondheid. Geestelijke volksgezondheid. Zeker. Um, ik wou even iets vragen, dat was ik net al aan begonnen... over die uh, nieuwe boeken die er verschijnen, die jij veel onder ogen krijgt. Is er sprake van een nieuwe generatie schrijvers in Nederland? Uh, de jaren zeventig hebben in elk geval, dat is duidelijk, niets meer met die uh, zogenaamde revolutie, die overigens alleen maar een uh, zorgvuldig opgezette perscampagne was uh, van de vijftigers te maken. Uh, er wordt inderdaad heel anders geschreven. Dat blijkt al uit het feit dat de vijftigers zich op het ogenblik nog eens erg sterk maken. Uh, nacht op de nacht van de poëzie. Uh, zijn ze ook weer uh, vertegenwoordigd. Op Poetry International in Rotterdam zullen ze zelfs weer collectief optreden... in een programma Gewijd aan de Zon... terwijl ze nog steeds niet weten dat poëzie een zaak is van... weekgeklater, maanlicht en donkere nachten. En... Uh, dat alles om te verdonkeren maanden... dat er van die vijftigers geen spat en ook geen eenspoor is overgebleven... behalve een stelletje heel uiteenlopende mensen... die toen ze op zichzelf aangewezen waren... uiteindelijk geen van allen iets te betekenen bleken te hebben. <tie> en het blijkt ook uit het feit dat er praktisch geen enkele invloed is... op de literatuur zoals die nu in de jaren 70 geschreven wordt. Er is nu geen duidelijke groep, god, dank. Er is ook geen officieel verzet of een tegenbeweging tegen de vijftigers. Het is meer een stilzwijgend dus, uh, uh, verzet... doordat uit hun schrijverij blijkt dat het uh, allemaal uh, flauwekul is geweest... en inhalen van achterstand... Uh, wat op enkele mensen naast schromelijk overschat is geweest... Maar een hele nieuwe generatie schrijvers niet. Er is duidelijk een, een, een, een, iets anders aan de gang... wat niets te maken heeft met uh, die, die jaren vijftig. En bijvoorbeeld de heer, heer Jurjaans die hier uh, zojuist op de sofa zat... en volgens mij nog totaal in dat tijdperk leeft... van armoede des geestes. Zijn er uh, nieuwe schrijvers die jij bewondert, die jij goed vindt? Uh, bewonderen ligt uh, niet in mijn hart. Dat is geen sterke karakter, terugkwam. Maar er zijn, uh, wordt op het ogenblik verdacht aardig geschreven... door allerlei mensen. Uh, maar ik wou het niet graag namen noemen, nog in positieve, nog in negatieve zin... omdat ik heden nacht met 42... Uh, Mensen mens uit die grote puinhoop aan één tafel moeten zitten... en uh, dolgraag een rustige avond zou willen doorbrengen. Wat is dat dan? Waarvoor moet je met een tafel zitten? Nou, er is toch vannacht zoiets, zo'n zo zo zo nacht van de poëzie. Daarvoor hebben ze 42 dichters uitgenodigd. Er zijn er nog veel meer, geloof ik. En die moeten dan ergens op een toneel achter een gordijn zitten eten... En dan om twaalf uur wordt het doek opgetrokken... voor al die duizenden die in de Schouwburg verzameld zijn. En de meeste dichters zijn dan natuurlijk al, al, al, al volkomen dronken... en waggelen naar de microfoon. En dan moeten die mensen dat uitzitten tot vijf uur 42 dichters god bewarmen. Zoals... Uh, een vriend gisteren tegen mij zei... en daar gaf ik hem volkomen gelijk in. Zoiets is alleen uit te houden voor kinderen onder de twee jaar... of totaal demente grijsarts. Maar een gezond mens moet daar nooit aan beginnen. Een nog groter ramp is het ontbijt dat dan daarna volgt. Ik hoop daarbij niet aanwezig te zijn. Ik je wel zelf oplezen. Ja, ik lees daarvoor. Ja, weet je waarom? Uh, omdat dat... Uh... De allereerste keer is dat ooit is door een Amsterdamse gelegenheid gevraagd werd. En als je dat hier niet doet, dan blijft het alleen maar bezig erbij. Niet waar? Want, uh, dat is ook nooit aardig. En er is een tweede punt bij. Dat is dat ik als eenmaal zo'n microfoon voor mijn bek gedouwd word... daar word ik ontzettend geil van. Maar bij dat ontbijt hoop ik niet bij te zijn... Je moet het je voorstellen, je mag ontbijten met je favoriete dichter. Nou, Bert Schierbeek, hè? dat is een ontzettend aardige man. Maar heb je die wel eens bij het ontbijt morgens om zeven uur? Die man die praat met ongelooflijk veel consumptie als die dronken is. Dus ik eh, dank je feestelijk om daarbij aan eenzelfde tafel te zitten. We horen je steeds een, een deur op en dicht, maar dat komt omdat we bij de uitgang naar het toilet zitten. Ik weet niet of dat iets met dit gesprek te maken heeft. Maar... Zou het toeval zijn, denk jij? Nee, ik denk alleen dat de heer Oosterhuis... als die uh, onverhoopt mocht luisteren bij zichzelf... heeft gedacht doorspoelen, dat zaakje. Ja, zulke dus simpele gedachten heeft iemand misschien wel. Maar uh, vind jij eigenlijk ook nog iets mooi... Uh, uh, in de literatuur dan? Dat is jouw specialiteit. Mooi, dan. prachtig. Ik wou een gedicht voorlezen uit een bandel. Een bandel. Al die dichters praten ook steeds over mijn laatste bandel. Dat vind ik altijd ontstank. Dan stijgt het schaamrood naar mijn scha kaken. <tie> Heb je de nieuwste bandel van die al gelezen? Het is een heel vies woord. Maar goed, uh, ik wou een gedicht voorlezen van Jacques Waterman... Uh, die een van de allermooiste dichters is van na de oorlog. En ik wou dat vooral doen omdat uh, hij veertien uh, dagen geleden is overleden... en uh, daar in de gehele Nederlandse pers nog geen anderhalve regel aan gewijd is. En dat gedicht heet De Anekdote. Nu was het zwart, is werk dan opgekluid. Na slagregens en hagelbuien kreeg licht de overhand. De hemel straalde leeg en blauw over doordrengte aarde. Zij waren in de zijkamer vergaard en koud en levendig. Naar de stemming steeg daalde het pijl. Slechts één was er die zweeg. Die mokkend naar de vloerbedekking staarde. Maar onverhoed sprak deze onvervaard... Waarom zou ik niet doen wat jullie deden? Waarom niet treden in dubbelzinnigheden en geestigheden met of zonder baard? Hoort nu van mij. Ik zal van lang geleden geleefd leven schetsen geven. Jaren opgespaard. Zij luisterden. Als een besmettingshaard is hij sindsdien door allemaal gemeden. Zoiets is toch erg mooi als je dat leest. Uh, hou jij ver lezingen in het land? Dat uh, is iets wat schrijvers ook veel doen. Dan gaan ze voor uh, enige honderden guldens iets uit hun uh, bundel voorlezen. Ja. Uh, ja, dat is altijd zeer verleidelijk. De meesten doen dat, want het staat allemaal op papier. Je hoeft het alleen maar voor te lezen, te incasseren en weg te wezen. En die kinderen op school, er is immers zo'n bureau dat heet schrijvers op school... die denken dan dat ze weer wat opgestoken hebben... Maar in feite is het alleen maar om die leraren een, een vrij uur te helpen. Uh, ik heb dat wel eens gedaan, ja, moet ik uh, zeggen. Land, stad en land afgereisd en gekke gezichten getrokken. En op mijn hoofd gestaan. Maar ik kan niet goed opschieten met al dat jonge duig en... Uh, zodra het onder de twaalf of de dertien is, dat, uh, dat zijn leeftijden. Dat, uh, daar word ik alleen maar erg nerveus van. Waarom gaan ze giechelen of zo? Oh nee hoor, ze luisteren allemaal ademloos. Maar dan na afloop mogen ze vragen stellen. En dat is altijd zo van een treurenswaardige identiteit. Identiteit, pardon. Wat, um, wat vragen ze dan? Wat vragen ze dan? Gelooft u aan God? Wanneer heeft u uw eerste gedicht geschreven? Uh, zou ik eens wat naar u mogen opsturen? Ja. Uh. Enzovoort. Heb jij een, een indruk gekregen van wat uh, die jonge generaties dan lezen op het ogenblik? Wat voor boeken? Ik heb helemaal geen indruk dat de mensen lezen. Nee. op middelbare scholen wordt toch... Uh... Ja, Oeroeg van Hellehazen. Nog steeds? Ik denk het. Nog steeds Kampert, Jan Wolk. Hermans en Moelis en Wolkers. Ja, dat is weinig veranderd in twintig uh, jaar tijd. Nee? Ja. Maar ja, die leraren kunnen ook geen nieuwe boekjes aanbevelen. Want die hebben het uitgedrukt met contesteren. En uh, met bewegingstheater en met miem. He? Vorige week had ik nog zo'n prachtige dag. Op een en dezelfde dag hoorde ik dat de minister geen subsidie wilde geven aan de Nieuwe Liene. En bovendien het Groot Limburgs toneel zou verdwijnen. Op één dag, zo'n geluksdagen maak je zelden mee. Dat was erg mooi. Ja, je hebt al die mensen. Miem, miem. Dat vinden die leraren mooi. Die gaan met die leerlingen avondjes houden... Uh, ze in closetrollen wikkelen, dat noemen ze bewegingstheater. Maar goed, dat is oude koek allemaal. Maar ze doen het toch allemaal. En uh, een behoorlijk netjes en keurig boek lezen is er niet meer bij. Ik krijg je een briefje? een briefje voor me geschoven: Te veel aandacht aan literatuur, te weinig aan beeldende kunst. Oh, Geef ik helemaal niets van. Is ben dat een dame die doorbel, doorbelt? Ben je ook beeldhouwer? Nee, maar als die mevrouw het graag wil weten, ik ben dol op beelden de kunst. O schilderijen. Schilderijen? Ja, zeker. toch. ja. Ja. ja, ik begrijp het wel, want veldhoen heb je daar wel eens van gehoord? Veldhoen? Ja, want die kondigt die programma's aan en af. En ze willen natuurlijk dat je nu iets gaat zeggen over veldhoen. Veldhoen is dat niet die walgelijke man die bij al die, eh, al die geboorte- en barensweeën van zijn vrouw aanwezig is? Weerzinwekkend. Hoe houdt hij dit vol? Ja? Maar hij heeft, geloof ik, wel aardige prenten gemaakt. Ja. Van al die parende mensen. Hè? Ja, etst hij niet of zo? Met een ja. eigen procedé? Wat zeer goedkoop uh, aan een man gebracht kan worden? Ja, nee, dat ligt me niet. Olieverf is het minste. Ja. Maar... Ik uh, vind het heel erg dapper van hem, Want, uh, om zich op te houden in die voortdurende sfeer van zweet en bloed, daar heb ik een diepe bewondering voor. Zeg het eens. <laughs> Nou, het programma is nu bijna afgelopen. Misschien kan je nog een gedicht van je voorlezen. tot slot. Dat er dan weer uitgedraaid wordt. Ja, precies, werd. dat lijkt me zo leuk. Dat je net het einde niet kan horen. En dan, dan rennen die mensen naar een de boekhandel. Ik lezen waarvan de aanvangsregel verpletterend is. En dan kopen ze snel die bundel om het laatste gedeelte nog te kunnen horen. Juist. Dat lijkt me wel wat. Oh ja, nee, juist het, het, het, He? het slot is heel op zee. En dat kan men dus alleen maar in de boekhandel verkrijgen. De draken. Van binnenin gevoerd met rood verloer... schommelt zijn kist de postjeskade af. Getrokken door twee draken, zwart omvloerst... daar ligt hij dan, klaar voor het graf. Hij was een schrijver. Schrijvers sterven ook. Het is vreed, maar waar? Er kan voortaan geen sprake meer zijn... van het moois dat uit zijn pen ontlook. Hij ligt te stijf onder het witte laken. Hij wordt nu... Door zijn favoriete draken een grote en een kleine voortbevolgen. De kleine draak van zijn scheppend vermogen. De grote draak die van zijn ellebogen. Gerrit Komrij in 1975 te beluisteren in een gesprek samen met Rogier Proper vanuit een tent op het Museumplein in Amsterdam. Dan nu even een kort grapje uit datzelfde jaar 1975 in een aflevering van VPRO-Vrijdag, die geheel gewijd was aan de psychiatrie. Daarin kwam hij met regelmaat even in de uitzending langs door het vertellen van een zogenoemde gekke mop. Hier zijn er twee. Iemand die een psychiatrische inrichting bezocht, zag daar een verpleegde... die met een stok waaraan een touwtje was vastgemaakt in een wasmand zat te vissen. En hebt u al iets gevangen? Informeerde hij. Zeker in een wasmand, zei de patiënt met een medelijdend glimlachje. Wat was het andere telefoon. Het onderzoek dat de psychiater op aandrang van haar familieleden heeft gedaan, valt erg mee. Waarom hebben ze u eigenlijk naar mij toegestuurd? vraagt hij het vrouwtje. Alleen maar omdat ik zo dol ben op pannenkoeken, antwoordt zij lachend. Maar mijn beste mevrouw... Dat ben ik ook, dat is toch geen reden. U ook, valt het vrouwtje hem in de reden. Dan moet u eens bij mij thuiskomen, dokter. Ik heb er een zolder vol van. <totstuken> U hoorde Gerrit Komrij in 1975 met een zogenoemde gekke mop. En van Gerrit Komrij in 1975 naar de Gerrit Komrij in 2012. Ietsje meer dan drie maanden voor zijn dood in dat jaar. Het is een gesprek dat Jeroen van Kan met de schrijver had... naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe roman Loopjongen. Dat was in de avonden van 26 maart vorig jaar. Dit is de avond van de VPRO. Aandacht dan nu voor de nieuwe roman van Gerrit Komrij... De Loopjongen, getiteld. Ik lees een heel klein stukje voor uit het eerste hoofdstuk. Hij wil iemand zorgen dragen, iemand, iemand, iemand vertrouwen, iemands geheimen. Hoe moet hij het noemen? Hij wil dragen wat de ander draagt. Opgaan in iemand en iemand in zich laten opgaan. Hij wil niet alleen zijn. Hij voelt dat hij iets mist... en dat iets heeft te maken met vriendschap. Maar ook heel veel met alle leed in de wereld. Uh, we ontmoeten Arend die ontmoeten we in zijn jeugd in de jaren 50. In het tweede deel in het studentenmilieu van Amsterdam in de jaren 60. En daarna als activist ergens in een niet genoemde jungle... om de linkse beweging verder te helpen. Want in het tweede deel van het boek valt hij ten prooi aan een tamelijk extreme linkse beweging waar hij zich voor inzet. En dat moet uiteraard leiden tot een teleurstelling die hem ook wacht aan het einde van, uh, van dat boek. Uh, deze arend heeft een enorme hang naar vriendschap... en dat lukt hem eigenlijk niet. Hij is volstrekt niet geschikt voor de vriendschap, uh, zou je kunnen zeggen. En misschien is dat een van de oorzaken dat hij... Uh, die vriendschap vervangt door een surrogaat voor vriendschap... namelijk het voelen van solidariteit met mensen die uh, dat nodig hebben, vindt hij, denkt hij. Goed, het eindigt dus uh, tamelijk troosteloos in uh, de jungle. Met terugwerkende krachten kan deze man alleen maar teleurgesteld zijn... in dat wat hij heeft bereikt. De um, vraag aan Gerrit Komrij is... De, lezen we hier nou de lotgevallen van een enorme sukkel of toch niet? Ik weet het niet, hè, omdat je... <tie> ook al aangaf, die drie perioden, jaren 50, jaren 60... en de jaren 70, 80 van de Scherven en de Desillusie. Uh, er is ook nog een uh, kleine ontknoping bij... die in de jaren 2000 zoveel speelt. Uh, daardoor is het toch een, uh, ook een portret van een generatie. en Ik vind het dan heel moeilijk uh, ja, om te zeggen... Je beeldt ze af als uh, mensen die uiteindelijk gelijk hadden... of als volkomen sukkels. Ik laat dat een beetje in het midden. Ik wilde gewoon graag eens opschrijven wat er met zo'n jongen gebeurd was. Weet je? En, uh, ik heb zelf wel eens een lezing gehouden over het verraad van mijn generatie. Dat waren ook die ja. mensen van 68 en de studentenrevoluties... En uh, die geleid hebben tot die babyboomers die nu nog overal aan de macht zijn. En ik heb dat het verraad van mijn generatie genoemd... omdat die allemaal ja, meteen overstapten naar uh, de stoelen van de regenten... die ze zeiden om ver te willen werpen. En bij de geldkranen gaan zitten die ze zeiden af te willen schaffen... Ja, ik vond toch wel dat ze heel erg snel waren overgelopen naar, naar een gemakkelijk leven. Maar, maar er zijn er... natuurlijk ook jongens geweest die idealen hadden. en aan hun idealen vasthielden. en daarin geloofden. En daar wordt bijna niet meer over gesproken. Ik bedoel, dat zijn toch. die worden dan inderdaad. afgeschilderd als derniswekkende sukkels nu. Maar... Ja, dit betrof een, een jeugdvriend van me waarvan ik ineens merkte dat hij in die wereld van het terrorisme... Dat de radicalisering terechtgekomen was. En ik wilde hem toch zo lang mogelijk vol mededogen... boven het ravijn laten zweven. Ik wil niet, niet meteen tot een sukkel uitroepen. Ik wilde toch wel hè, zien wat daar, wat daar bijzonder aan was. Want besloten had hij zijn idealen niet verraden. En het was ook een doodgoeie jongen toen die begon. Dus hoe kom je daarin terecht? Die vraag uh, beantwoorden was voor mij uh, belangrijker dan een moreel oordeel geven. of hij nou al of niet een sukkel was. Ja, ik stelde die vraag omdat je ook zou kunnen zeggen. dat elk historisch, elk tijdsgevricht. De, de noodzaak voelt om een bepaald soort menstype als sukkel weg te zetten. Dat waren in de jaren 60 waren dat de regenten die op hoge positie zaten, die moesten weg. Ja, ja. Ja. Nu oordelen we heel erg hard over iedereen die in de jaren 60 en 70 in begin jaren 80 idealen heeft... Ja, dat moet altijd een zondebok zijn. Ja, idealen heeft gehad ja, ja. die ons met terugwerkende kracht ja, ja. niet zo goed leken. Iedereen die ja, nee. in Mao geloofd heeft of in het... Nee, maar deze jongen heeft twee keer pech gehad. He, die, heeft dus, die valt dan onder die beschuldiging nu van dat uh, hij in de verkeerde dingen uh, uh, geloofd heeft. Maar uiteindelijk is hij ook nog weer door iets anders bedrogen. Wat hij pas aan het eind van zijn leven merkt. Dus eigenlijk twee keer in zijn leven heeft hij een nederlaag gelegen, geleden: en, uh, die, die van de maatschappij en een organiseerpersoonlijke. En ik wilde toch wel ook beetje houden als een hommage aan die jongen. Hè? Het is toch wel een eerbetoon. Het is te makkelijk om dat in het begin te, te veroordelen. En het is ook veel interessanter voor nu om te zien... wat gebeurt er als je radicaliseert? En hoe snel radicaliseer je? En waardoor radicaliseer je? Zijn dat ideologische overwegingen? Of zijn dat pure toevalligheden wat je op zoek bent naar een groep om he, samen mee te vechten. En dat, eh, vandaar dat deze jongen heel erg op zoek is naar vriendschap. En die vriendschap pas in zijn studententijd... in onvervalste vorm herkend in het woord solidariteit. Want dan heeft hij mensen met wie hij vecht. En die voor hetzelfde ideaal vechten. En dan wordt het steeds minder belangrijk... Of dat nu een slecht ideaal is of een goed ideaal. Maar je bent maar samen. Het zegt he? ook iets over hem dat hij, hij kent de, de vriendschap in het woord solidariteit. Maar herkent hij, hij kent het vriendschap, vriendschap ook in de een-op-een een relatie met een ander mens? Je zou kunnen zeggen dat hij um, daar de, zeker onvermogen heeft om. Daar ze... heeft hij het wat moeilijk. Ja. Mee. Ja, hij weet niet precies uh, wat vriendschap is. Hij weet alleen, nou ja. Als hij in zijn jeugd naar die jongens op die school tegenover hem kijkt... uit een heel ander milieu... dat heeft iets van een sociaal ontwaken natuurlijk ook... maar je ziet toch hoe mooi het is wanneer zij... ja, samen muziek spelen of uit dezelfde lunchtrommel eten... daar zit een zekere romantiek in. En, en ik vind ook niet dat ik die noodzaak van hem... om naar vriendschap te zoeken verder uitleg. Het is veel bijzonder het, uh, veel... Uh, extremer natuurlijk als je als uh, puber niet op zoek bent naar vriendschap. Hè? Maar maakt het hem niet veel vatbaarder, deze, deze, de, uh, deze zoektocht naar vriendschap... voor die, laten we zeggen, fantoomvriendschap die hij naar de hand verwerkt? Hij, hij blijkt toch een, ja... Door dat milieu en deze gedachte toch een hele gezonde voedingsbodem te zijn... voor, uh, voor uh, de, de mensen die hem in die radicaliseringsbeweging willen oppikken... en, en misbruiken, en dat... Uh, ja. Hm. En die idealen die, die koers zet zijn niet doorvoeld? Denk je? Of zijn dat ook, ook fantoom dat Ik dat daarin gewoon, en dat was natuurlijk ook zo in de jaren zestig... daarin gezeten heeft als een soort flipperkast. Ik bedoel, je werd van de ene beslissing naar de andere geduwd... van het volgende, als een balletje. En waar je tegenaan botste, zorgde weer voor de volgende botsing... en de volgende beslissing die je moest nemen... Ik geloof meer dat hij dan geleid is dan dat hij dat zelf in de gaten had. En, uh, en, en van stap tot stap uh, Ja, zit je er ineens in zonder dat hij het beseft. Ik laat hem zelf tot aan het eind. Wanneer hij onder die dergelijke omstandigheden verkeerd... nog niet eens uh, eigenlijk doorkrijgen, dat hij voor de verkeerde idealen heeft gevochten. Dat, dat doet er ook. niet. Ik geloof ook niet dat... Uh, dat dat in zich komt of aankomen voor velen. Dat, dan verlies je ook het geloof in je jeugd, in je, in je verleden, in je beslissingen. Uh, dat is niet goed voor je laatste uh, beetje zelfrespect dat je nog hebt. Want er, het derde deel van het boek komt hier terecht in de, uh, in de jungle. Hè. Vecht daar voor de goede zaak. Um... Uh, hij schrikt pas terug op het moment dat hem gevraagd wordt... om twee mensen die uh, meer dood dan levend zijn uh, uh, uh, uh, blijvend dood te maken. Dat is de grens die, ik heb, die hij trekt bij zichzelf. En die, he, dat hij... hij is wel getuige geweest van veel misstanden en misstappen... en heeft slachtpartijen gezien... en weet dat hij door het toedoen van zijn soortgenoten gebeurde. Alleen hij deinst terug, op het laatst om eigenhandig... Iemand van het leven te bedoven. Dus maar dat beschouwt hij als een verraad aan zijn ideaal. Dat is, hij beschouwt dat als een nederlaag ten opzichte van zijn vrienden. Dat hij dat niet kan. Dus dat, dat is natuurlijk toch een hele gekke omdraaiing. Hè? Natuurlijk, hij, hij ziet het niet als, als zijn persoonlijke winst... Hè? of bijdrage aan, aan, aan de overwinning van... Hè? Uh, van die hele affaire. Hij ziet het als een nederlaag. Maar hij is, um, je kunt je bijna niet meer verplaatsen als je het boek nu leest. Je, je zou wensen dat het dat het alleen maar fictie betreft. Je beschrijft in het tweede deel van het boek uh, uh, deze uh, tamelijk links radicale groep uh, en hoe, ze, hoe die zich tot de wereld verhoudt. Het ja, ja, zijn toch wel een periode, waar ik allemaal zelf ongetuigen van bij Ja, maar je kunt je bijna vanuit de tijd waarin we nu zitten, niet meer voorstellen dat er politieke bewegingen waren waarin het gangbaar was om te zeggen dat er sommige mensen waren van deze, van deze samenleving die vermoord moesten worden. ...omdat ze ergens voor stonden dat ons niet zinde, althans die groep niet zinde. Dat Zover is, uh... ging dat, ja. Ja. Ja, dat uh, ja. Dat was voor veel mensen natuurlijk al verbazingwekkend in die tijd. Er zijn er ook wel die op dat moment al lang afgehaakt hadden... ...maar men geloofde dat in heilige ernst dat de vijand ja, toch uh, uh, uitgeroeid moest worden in dienst van, van, van het hoge. Ideologieën zijn tot veel in staat natuurlijk. en Uiteindelijk zijn alle ideologieën, mannenvriendschappen... bedoeld om de tegenstander te elimineren. Hè? Om dat makkelijker te maken om te doen. Hè? Dat, uh, dat geldt ook voor de maffia. En, en dat geldt ook voor de SS. Ik bedoel, dat zijn toch uh, grote mannenverbonden. Uh, die rechtvaardigen voor die mannen dat ze dat ze de vijand neerknallen en dat ze daar geen uh, morele voeging over voelen. En dat is bij de jongen op het laatst... ja, dat maakt zijn situatie nog precairder natuurlijk... want hij zit daar alleen en hoopt dat ze hem weer... voor het vervolg van de tocht zullen halen. En, uh, en hij weet tegelijk dat hij, dat hij niet helemaal opgewassen is tegen die revolutie. En dus uh, hij... Capituleert, ten opzichte van zijn kameraden dan, bijzonder laat. Ja, dat gebeurde ook. Dat hij die ultieme consequentie niet kan aanvaarden uiteindelijk... of menselijke wijze niet in staat ja. is daartoe. Maar het ja, is ook nou, een... ja, dat zit er dan in, ja. hè, symbolisch... Dat, dat hij die ultieme consequenties niet aanvaardt. Maar hij verbindt daar niet de conclusie aan... dat hij met die revolutie moet ophouden. Hè. Dat, de, de, maar hij houdt nog een heel klein... Klein nisje in zijn, in zijn ziel voor zichzelf. En dat, uh, dat heeft ook te maken met zijn achtergrond, zijn milieu, met zijn moeder. en uh, Het feit dat zijn moeder dominee was. En hij is toch blijkbaar ook zo opgegroeid. dat hij niet helemaal moreel verrot is voor zichzelf. En, uh, en het boek gaat er ook wel over. Ja, goed. Uh, niet alleen schurken kunnen schurkendaden plegen... ook goede mensen kunnen tot schurkendaden komen. En, uh, dat fascineert me en dat heb ik in dit boek willen uh, proberen te volgen... van begin tot eind. Dan moet je doorgaans nooit vertellen wat er op het einde van boeken gebeurt... maar de, de, het staat al uitgebreid beschreven in Vrij Nederland... Hè, waar, waar het boek uiteindelijk op gebaseerd is. Ja, ja dat bericht. Een ja, ja. bericht in de krant, en een bericht in de krant behelst... Uh... Dat gaat over een man die uh, geïnterviewd wordt... en uh, in de jaren zestig en zeventig uh, ja. een beweging in het leven heeft geroepen... van uh, maoïnistische sniet. Ja. Uh, met die beweging zover is gekomen als China geld kreeg vanuit China... maar uiteindelijk was het dan door de BVD geregisseerd uh, ja, uh, iets... Ja, ja, ja, ja. om uh, een oogje te kunnen houden op de ja. vijand. Um, de manier waarop we nu over deze man oordelen... Hè? deze periode waarin we nu verkeren... Is, daar, er zijn geen, wordt, wordt geen enkel ideaal meer geformuleerd, eh, bijna. Althans, niet in groepsverband. Hè? We zouden niet in een zaaltje met elkaar gaan zitten... en allemaal vinden dat we, eh, dat we nu X moeten of Y moeten. Er is niet zoveel betrokkenheid. Je weet bij niet wat er allemaal besproken en gebrugt... en overlegd op, op, die, op die pleintjes waar die ook tentjes staan, natuurlijk. Hè? Is allemaal. dat een ideologie? Eh... Uh... Oh ja, het is wel eenzelfde soort beweging als in die tijd. Die uit allerlei bevolkingsgroepen komt... en die op een algemene onvrede duidt... dat het weg moet, om moet, dat het vastgelopen is. De ideologie in de jaren zestig... was... Uh, altijd onder het mom, het was natuurlijk een enorme woordenzee en theoretisering. En dus dat ging altijd over kapitalisme en communisme. Maar in feite was het een generatie die zonder dat ze het zelf begrepen... vastgeroeste generatie weg wilde die net deed of de oorlog niet was gebeurd. En er waren toch mensen die... Voor de, Tweede Wereldoorlog, de, de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog... na de afloop van de oorlog volkomen wilde herstellen... met dezelfde gezapigheid, dezelfde hiërarchie... dezelfde autoriteitsgevoelens, dezelfde mensen. Kijk, die jongeren, we toen wisten niets van die oorlog... want daar praten ze niet over. Daar werd nooit over gesproken. Die was non-existent. En achteraf weet je pas hoe ver het voor je ouders en voor die oudere mensen... hoe kort geleden het was. Dat was een paar jaar, hadden ze dat achter de rug. Je snapt zelfs ook wel waarom ze daar niet graag over wilden praten. Maar net doen of die oorlog eigenlijk dalletje was... een incident dat je zo snel mogelijk moest vergeten... dat ging natuurlijk niet, hè, die oorlog. En met al die gigantische vergissingen en doden, die heeft zich... Uh, onverbiddelijk gemeld. Maar in die tijd, tussen die begin, nou ja, van het eind van de oorlog tot de jaren zestig... probeerde Nederland echt te restaureren als een vo vo voorslag, een gezapig iets. He, een, een, uh, inderdaad een soort uh, ja, uh, Annie M. G. Schmid speeltuin. Dat, uh. <lacht> maar er was ja. voor die jongen ook een andere literatuur gekomen, een andere kunst... Want hè, die was zich daar toch bewuster van. En een hele nieuwe muziek diende zich aan. En ineens, ja, die, die generatie... Die, die, die, het, was, uh, het was zo, uh, was zo uh, algemeen gevoel dat je aan de goede kant stond... en dat je het weg moest. Dat de regenten eigenlijk zelf ook toegaven dat ze weg moesten hè, in die sfeer. Maar het besef dat, ja, dat hij toch eigenlijk bezig was met mensen die een oorlog wilden ontkennen. En, en een verwoestende oorlog in Europa. Uh, dat besef dat. De, de, de, de, nou ja, dat idee dat dat het geval was, was toch gehinderd. Dat uh, is achteraf toch veel bepalender geweest dan die, die klassenstrijd. Dat was maar een. Uh, een uh, Voorwensel. Ik bedoel, een vervoedingsbodem, waardoor dat kon gebeuren. En, en daarom dat niet alleen theoretisch geschoolde mensen... of Maoïsten, of mensen die buitenlandse communistische ideeën wilden volgen... Eh, toen succes hadden, maar het eigenlijk een heel algemeen gevoel was... onder alle, iedereen die jong was in die tijd... dat het, eh, het hoog tijd werd voor een revolutie. Hm. Ook dat is een gevoel waar je nu niet zo goed meer kunt verplaatsen. Ja, nee. Nou ja, geen. En tegelijkertijd is er ook heel veel. Is er ook heel veel restoratief gaande. roep om een restauratie van uh, jaren 50 waarden. Dat is nu <kwijnt> ook bezig En ook het algemene gevoel. Zowel bij de mensen van de straat als studenten, als intellectuelen, als weet ik veel hoe al die mensen mogen heten, uh, dat het vastzit en dat uh, de democratie niet meer functioneert. En dat de politici verstek laten gaan. Het wantrouwen is nog nooit zo groot geweest. En dat de ware heersers ergens anders zitten. Hè? En dat is natuurlijk nu ook wereldwijd. Hè? En, en dat de politici niet zijn naar marionetten van die mensen. En dat is in die financiële crisis heel duidelijk gebleken. Hè? Wie de baas is in de wereld. Alleen, ja, die mensen hebben opgeleerd van de geschiedenis. Die zitten veel vaster in het zadel. En zullen alle bewegingen nu toch ook veel sneller uh, keihard neerslaan. Wat je ziet gebeuren, hè, dat, uh, met de uh, met indignado's in en, en Spanje. En, uh, maar het is een, toch een vergelijkbare situatie dat. Er een oude wereld is die niet verder kan, hè? ja, kan wel verder, maar die zich geconfronteerd eh, ziet met een nieuwe generatie die het eh, zo niet verder wil zien gaan. Wat zullen de idealen zijn van deze Arend uh, nu? Het want het, in het addendum uh, wordt eigenlijk alleen maar geschetst dat hij dat bericht leest in de krant. Hè? En ja. uh, uh, uh, iets merken we van hem. Hij doseert. Uh, uh, iets met geluk. Hè? Hij heeft net zijn studenten toegesproken. Uh, maar over zijn idealen en wat daarvan geworden is, daar, daar vernemen we niks meer over. Zal, dit, zal dat bericht in de krant uh, leiden tot zelfonderzoek bij hem, of is het daar niet het type voor? Ik weet het niet. Ik heb wel natuurlijk. Toen ik dat bericht las en die foto. Van die man erbij zag staan. Een leeftijdgenoot van mij, maar verdomd goed herkenbaar. Zo goed dat ik dacht: God, dat is een vriend van mijn middelbare school. Ik uh, gedacht, ik ga hem zelf eens vragen: wat is daar nu gebeurd? Ik moet dat verhaal opschrijven. Maar ik ben niet geschikt om andermans verhalen op te schrijven. Daarom is het een volkomen fictieve figuur geworden. En ik ben zo langzaam, dan ook niet meer in, uh, geïnteresseerd in wat. Uh, wat er in werkelijkheid van zijn idealen terechtgekomen is. Want misschien vraag, was het wel een sukkel, ja. he? dat. He? Maar ik, ik ken vraag hem alleen als een goede naar, vriend ja. van. Ik vraag ook nadrukkelijk naar Arend, het personage wat hij. Ja, je ja geschap, misschien je was het ook wel dan, een sukkel ja. dan. Dat, ja, ja. ja, dat. He. Maar die is toch gebaseerd uitgaande van dan, dat bericht van die jongen die dan in dat bericht stond van de, B van de, B van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en, en de CIA die mijn jeugdvriend was. En, um, ja, uh, wat daarvan zijn... Uh, wat uh, van, van zijn idealen dan terecht is gekomen, ik, ik weet het niet. Ik heb alleen als uitgangspunt gekend dat ik wist dat het gewoon... Een jongen was met een buiten gewoon goed en zachtaardig karakter. Um, met uh, ja, um, die heeft zich dan toch tot... Uh, de pion ontpopt van, van, van monsterlijke dingen. Dat, uh... Dus, uh... Slechte mensen hebben niet het alleenrecht daarop. Zee? Slechte mensen hebben niet het alleenrecht daarop. Nee, nee, het zijn ook goede mensen kunnen dat Hele vriendelijke, mensen kunnen, daar kunnen daar toe, dat Die kunnen ja. daartoe komen, ja. En zo zit je met een pizza's te bezorgen en zo zit je bommen te kneden op je kamer. Ja, dat, kan, dat, dat, is, dat, dat is in een oogwenk gebeurd. Ik hoop dat, u nog, dat je nog veel romans mag kneden en weinig bommen. Ja, ja nee, dat, ik ben, ik dat ben... zit er niet meer in waarschijnlijk, toch? Nee, ja, nee, nee, nee, nee, maar ik, ik hoop het zelf ook. Ik hoop het zelf ook, zo sprak Gerrit Komrij. Eind maart 2012, helaas zou hem niet meer veel tijd gegund worden... want de schrijver overleed ruim drie maanden later op 5 juli 2012. Jeroen van Kan was in gesprek met hem naar aanleiding van zijn boek De Loopjongen. Op 26 januari 2000 maakte Joost Prinsen tijdens een televisieprogramma van de NPS bekend... dat Gerrit Komrij tot dichter des Vaderlands was gekozen. En dat zou hij vier jaar lang zijn. Het leek mij een hele mooie aanleiding om op deze manier dit uur samen te stellen. Dit was Woord voor deze week. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de link woord.nl en op die pagina vindt u trouwens ook de prijsvraag van uh, uh, Christine Otte, En u maakt dan kans op uh, het winnen van haar nieuwe boek om adem te kunnen halen. Dit was Woord, en Woord wordt gemaakt door Majok Rorda, Nienka Vijs, geert jan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei. Techniek Nico Verhoog, presentatie Nora Romanesco. Zometeen Bert van Sloten met het NOS Radio 1-journaal. En ik wens u een heel goed weekend toe. Graag tot volgende week. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer.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 In Casa vanavond, 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Dit is Radio.